Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politiek moet op veel meer manieren naar de natuur kijken. Dat zegt een adviesclub die is ingehuurd door de overheid. Nu kijken we vooral alleen naar stikstof. Maar er is nog veel meer mis, legt mijn collega Sarah Beurman uit. Andere problemen zijn bijvoorbeeld verdroging... waar ze in heel veel natuurgebieden mee te maken hebben... klimaatverandering, waterverontreiniging. Dat zijn de grootste problemen eigenlijk. Ja, het volgende kabinet moet dus sowieso naar stikstof kijken... maar bijvoorbeeld ook naar het grondwater. In Den Haag doet het Internationaal Gerichtshof zo meteen uitspraak in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Het land vindt dat Israël genocide pleegt met de aanvallen in Gaza, volkerenmoord dus. Het kan nog jaren duren voordat er een definitieve uitspraak is, maar het hof komt nu wel met een tussenvonnis. Het zou dan kunnen dat er een wapenstilstand komt, maar de premier van Israël heeft al gezegd dat hij dat niet gaat doen. Jurgen Klopp stopt na dit seizoen als trainer van Liverpool. Hij was een van de succesvolste trainers bij de Engelse topclub... waarmee hij onder andere de Champions League en de wereldbeker voor clubs won. Ook werd hij met Liverpool landskampioen. Klopp is niet ontslagen, maar hij heeft zelf die keuze gemaakt. Je ja, wordt er zowat mee doodgegooid. Aanbiedingen en reclames voor cursussen. Een beroepsgerichte opleiding is een investering in je toekomst. Die stok, dat zijn wij. De lat... Bepaal jij. Bij NTI kun je elke dag starten met een cursus. Studeren kun je dan wanneer het in jou uitkomt. Nou, het blijkt dat we toch aardig wat geld laten liggen met z'n allen. Anderhalf miljard aan opleidingsbudget blijft er ieder jaar op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van een werkgeversvereniging. Als je ergens werkt, dan heb je vaak recht op tussen de 500 en 1000 euro per jaar om uit te geven aan een opleiding of een cursus of een loopbaancoach. Maar veel mensen maken daar dus geen gebruik van. En dat heeft onder andere het met werkdruk te maken. Experts zeggen nu dat bedrijven meer moeten doen om het onder de aandacht te brengen. Heb ik nog het weer voor je? Vanmiddag blijft het droog, lekker zonnetje erbij, een graadje of acht is het. Vanavond blijft het ook droog en in de nacht kan het een graadje gaan vriezen. Morgen blijft het droog en is het afwisselend bewolkt met al kans op zon dan een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 het spaarne stroomt voorbij. Het spaarne stroomt. Het spaarne stroomt voorbij.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 van Boudewijn de Groot. Een, aardig, een mooi nummer wel, hè? Ja, hè? Ja. Van de LP, De Eenzame Fietser. Hoe sterk is De Eenzame Fietser? Ja. Blijf blijft, Ik ja. ben blij dat ik het weer eens gedraaid heb, ja. een tijd geleden. Maar uh, welkom terug, luisteraars, bij ja. de verjaardag van uh, Marja. <laughs> Ons feestje vandaag voor elke luisteraar, voor alle luisteraars. Ik heb wel heel veel de, hoe heet dat, appjes binnengekregen. Ja, ja. Nou, geweldig. Uh, ja. Onder andere van Marcel. Van, ja, vergeet je, feliciteren oh. met je verjaardag. Nou, Dank je Marcel. Ja. Geef niet hoor. En uh, van een vriend van me, van Evert. Gefeliciteerd, oh. Maya En een dikke knuffel van Dexie en mij. En Dexie is een paard. Dexie is een paard? <laughs> Een knuffel van een paard. Nou, ja, ja ja, ja, ja. Dat zou best wel kunnen. En mijn schoondochter Son heeft gefeliciteerd. Nou, keurig. Lieverd ja. gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, ja. oké. Okay. Leuk toch? En uh, de meneer van uh, Raad de... Raad de Lied of niet? Die ja. heeft vanochtend gezongen voor me. Oh. Maar die is uh, eventjes uh, om het hand. Die is ja. een vrouw is aangereden met de scooter. Um, en... Um, die zit in de Mitella, die heeft er uh, sleutelbeen gebroken. Dus hij is even mantelzorger. Ja, heb je toch nog tijd om even wat te doen? Nee, Houd dat kan hij niet. Nou. <laughs> nee. <laughs> ja, nee okay. Volgende week uh, zal hij weer uh, een liedje ah, zien. een deuntje. Maar heeft ja. het nu. Uh... Ja. Ja. ja, niet verraden. Gewoon. Uh, ja. sleeves moet hij maar eens doen. Hmm? Green sleeves. Oh. Ja, kijk, uh, moet je maar eens opzoeken op de gitaar. En natuurlijk, okay. yesterday. Nou. Marja gaat u zoeken? Ik ga zoeken. Nee, ik heb eerst oh. nog wat komt er allemaal in uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, morgenochtend van 10 tot 12 in Café Rabbel. Ja, en het publiek is altijd welkom ja. bij de blauwe tram. Hoorlijk, um, komende zaterdag zijn er de volgende gasten. Maarten Kober, Koper en uh, Robin Homhoed over de komende evenementen van de Rotary Club. Uh, Carina Veren over de voorbereiding van de Zandvoort Lightwalk. Mart Riepma van de Bibliotheek over de Nationale Voorleesdagen. Jelme Koper blikt terug op, het politieke jaar in, uh, op de politiek in januari. Sander ten Bos uh, racefestival over extra geld voor Stichting Zandvoort Beyond. En Gorsje Martinez Galan over het optreden van Trio Galates in uh, Theater de Krocht. De oh. presentatie is ja. in de handen van Ger Loogman en Hans Botman. Okay, mooi. Dus kom alle kijken. Dat uh, is ook nog ja. leuk om te zien en het is leuk om te horen. Ja, Jelma Koper gaat uh, uh, aan het eind van elke maand, op het begin van de nieuwe maand, gaat hij het politiek even reviewen wat er de afgelopen maand okay. al uh, gedaan is. Ja. Nou, wat leuk. Ja, zeker. Goed, hoor. Hij is lekker bezig, goed bezig, hè? Ja, want we missen natuurlijk wel één uh, iemand in de, in de raad. Die, uh, die van de PVV, die is naar uh, Den Haag gegaan, is die vervangen. Ja, die is al lang vervangen. Ja, ja ook zijn opvolger. Ja, wist ik niet. Ja, ja nee. Ik weet, zijn naam is mij even ontschoten, maar... Uh, ja, mij ook. Het is wel een iemand weer van de PVV, maar dat is logisch, hè? Dat, uh, ja... Ach, ach, van die kleine dingetjes, weet je. Die het leven zo mooi maken, <laughs> Oké, okay, we gaan verder met muziek. People are people van Deepesh Mode... Something you can do for me And all take me to the wild places And let me show you what the night is for And I don't want to dream I want to set the wheels in motion I don't want to see you Ja, dit was uh, Duncan Brown at Wild Places. Sommige stukje een beetje zacht, dus een grote dynamiek. Maar uh, lag niet aan die toestel, lag uh, aan het plaatje. <laughs> Duncan Brown at Wild Places. Ja. Ook speciaal voor de jarige Marja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Je kunt haar nog steeds feliciteren door <laughs> ons te bellen en bloemen te sturen. Oh nee, ze houdt niet van bloemen. Dan mag gebak, vind ik ook wel lekker. Gebak, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. We hebben net een lekker gebakje op. Maar nu heb je een beetje eng. Uh, nieuws ja, ja, ja. ja, nou ja, dat is toch wel een, een, een ultiem liefdesverhaal eigenlijk. Ha, ha. Nou, vind ik wel. Nou, ja, ik, lees wel het even, ik lees het even voor. Ja. Ja, je moet altijd positief bekijken. Ja. Ja. Een man in de Amerikaanse staat Ohio heeft bijna zeven jaar in een camper geleefd met een lichaam van zijn overleden vrouw. Volgens de zoon van het stel wilden ze samen begraven worden, dat meldden Amerikaanse media. Robert Rea 70, overleed eind december op zijn boerderij in Ohio. Toen zijn zoon John, 29, dat aan de plaatselijke sheriff kwam melden... zei hij ook dat er een ander lichaam op het terrein te vinden zou zijn. In eerste instantie kon de sheriff niets vinden. Tot een camper werd gevonden, en acht, uh, werd gevonden achter een schuur. Daarin lag het lichaam van Peggy Ray, 64 jaar, Roberts vrouw. Het was in lakens gewikkeld en omringd met kruiden. Volgens de zoon John was zijn moeder al overleden in 2017. Een uitspraak, die, een uitspraak die is bevestigd door de onderzoekers. Zijn vader zou al die jaren samen met haar lichaam in de camper hebben gewoond. Hij zou sinds de dood van zijn vrouw zelf voor het lichaam hebben gezorgd. Het was in goede staat... Gezien de hoeveelheid tijd dat ze al overleden was, zei Sheriff McLaughlin. Dat vertelde hij aan de nieuwszender. Dat hij nog nooit een lichaam had gezien dat na zoveel tijd nog zo intact was. Oh, je hebt wel gelijk, het is wel een uh, liefdesstory. Hè? Ja, toch? Ja, ja. Dus... Um... Die andere wil je niet voorlezen? Die andere, die... Uh, de, de, de, welke andere had ik nog wel vrouw uh, uh, Of die man die die vrouw in de brand steekt? Of. Ja, die wil, niet, uh, die wil niet laden. Oh, nou. Oh, er ging iets fout. Ja, ik zie ja. het. Ja, Dus... Uh, ja, dat mag niet gelezen worden, dat vind ik ook wel. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, Oké, okay, nou, dus. een, een blokje cabaret of wil je nog wat voorlezen? Doe maar een blokje cabaret. Een blokje cabaret. We beginnen met uh, Tony Hermans, verjaardag. En daarna Joep van het Hek met verjaardagen. Omdat de nacht uit 2011. Als ik jarig was ook niet, kreeg ik niks. Ja, een hand. Nu <lacht> zat niks in. Nee, ik zat niets in. Ik voelde nog of te verdienen. Een dus ik... stooi te schudden met niks. Ik stelde niks voor, zo'n hele verjaardag was niks. Dan kwam ik, s morgens kwam ik de trap af. Er stond de hele familie in de gang. En de zongen ze allemaal, lang zal die leven. Nou, word je vet van. Ik vond trouwens een slap liedje ook. Lang zal die leven in de gloria. Waar is dat? Met een onintelligente tekst. En dan riep mijn vader nog drie keer, hiep, hiep, hiep. Kon ik ook geen touwen vastknopen. En dan riepen de anderen, hoera. Slaat ook eens een tang op een Nou, dat was mijn verjaardag. Ik had veel liever een taart gehad. Maar er was geen taart. Ja, er was er wel een, er was een tante van me.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 Zeven gangen, die verstering. Zeven gangen, zeven gangen, zeven. En die kut kan niet koken. Zeven gangen, zeven, zeven, zeven. zeven. zeven. zeven. Gezellig en, uh, <lacht> en. dat je op de terugweg in de auto de je vrouw zei: Wanneer gaat je moeder een keer dood, man? <lacht> ja, maar dat belooft ze al lang en dat moet ze een keer doen. Weet je nou wat goed, goed, goed.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 De rest mag je zelf verzinnen. Ja, onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hij hier maar aan een jongere is. Of zeggen, ja papa, daar heeft hij gelijk in nee, Ik durf dat nog tegen mama en jij te zeggen. Maar jullie meuren inderdaad, ja. Als hier morgen een schoonmaker komt, ze zeggen, oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo.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 Over zeggen en ik beloof u, dit loopt niet goed af. Daar ga je uh, niet over. En dat heeft ze niet één keer gezegd, dat heeft ze wel tien keer gezegd. Zelfs bij het aanmelden, oh, je weet het, ik, zei, ik ga het niks over zeggen. Niks over. En zo ging ik ook naar binnen. Ik dacht, ik ga er niks over zeggen. Ik ga, het niks, over zeggen. Het ik ga het niks over zeggen. Ik word een hele gezellige kutavond. daar ga ik niks over zeggen. Ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken. In de rij. Ik ga niks over zeggen. En ik ga er niks over zeggen. Dus er iemand joep is bij jullie thuis die verbouwing nog doorgaan. Ik zeg, ik kan er even niks over zeggen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was.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 ze zegt wat bedoel je op ik zeg die kop van je <racht> ze zegt dat is toch best netjes gedaan ik zeg je ziet het zelf niet hè <racht> ze zegt dat is toch wel mooi strak ik zeg ja maar dat lillende kalkoenennekje <racht> ze zegt oh oh oh ik zeg dat moet je helemaal niet doen <racht> die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil niet doen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 Je kan hem eigenlijk overal langer denken. Als je last hebt van vliebele vlakjes links en rechts. De rij de dokter, en met dokter Bebber is het nog lekker roep. Maar je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit erachter aan, en kijk maar, rot op, man. Maar goed, zij had eens dus de kut laten bijknippen.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 Bij de splitsing rechtdoor. Is het alweer afgelopen? <laughs> hij is leuk hè? Ja, hij is erg leuk inderdaad. Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben nee. toch wel veel hele leuke cabaretjes. Hoor. Ik ben naar uh, Lennet van Dogga geweest. Hè? Ja. Dat is ook erg leuk, dat leuk is. ja. Ja. Ja, uh, jo. Waarom zijn die comedyavonden zo leuk hè? Die oh, komen binnenkort trouwens ja. ook weer in. Uh... Ja. In uh, Standort, toch? Amsterdam Beach. Ja, Amsterdam Beach, ja. Ja. Heb je nog wat uh, agendapunten? Heb ik nog, nog wat? Ik, well, ik kan het nu toch ook doen. Ja, tuurlijk, dus, uh, ja, flexibel. Hè? We zijn hartstikke flexibel. Agenda. Van de liefde. De theater. Uh, Tobias Kraam en Jort uh, Marel komt dan. Ja. Info, wat zijn, wat doen die? <laughs> Uh, Dubbel op is een reeks uh, dubbelprogramma's in Theater De Liefde in Haarlem. Pobi, po, uh, nou ja. Podium De Mes in Naarden en Theater Massini in Amsterdam. Drie kleine theaters die nieuwe cabaret- en kleinkunsttalenten de kans bieden om samen een avond te vullen. Ja. Het resultaat uh, verfrissend, vernieuwend, soms intiem, soms expressief, maar soms altijd een ontdekking. Oh, leuk, dus, inderdaad. Dat is ja? Toch, ja, ik vind ja. dat altijd best heel leuke dingen. Ja. Uh, dan is er 27e. Dat, dat is dus vanavond, hè, die uh, dinges. Uh, morgenavond is het Diva's op stal. Ja, ja. En dat ja. is met Matthijs uh, Lodestein, Stefan Christian Peters. Diva's op stal zijn terug. Dit hilarische theaterduo trekt wederom alle registers open... Scherpe sketches, zo, uh, mooie songs, te gekke dansjes... en persoonlijke anekdotes presseren de revue. En met hun zangstemmen weten ze iedereen te raken. Je kan uh, een diva immers wel op stal zetten... maar een showpaard hoort nou eenmaal op toneel te staan. Ja, okay, guess, ja. Dus dat, uh, ja. Ja, dat lijkt ja. me ook wel erg ja, de leuk. De ja. Ja. Dus dan hebben we de stad Schouwburg... Wat hebben we daar vanavond? En zondag is daar uh, August, uh, Oklahoma, is een toneelgroep uh, uit uh, Maastricht. Ja, dat moet een heel mooi toneelstuk uh, zijn eigenlijk, hè? Ja? Ja, ja. Uh, Aan raden, vanavond en... Uh, en zondagavond. Oké. Okay. Dus uh, 26 en 28 januari. Ja. Dan is er woensdag 31 januari Tieneke Schouten. Ja, ook wel leuk, natuurlijk. Ja, Donderdag 1 februari. Nou, zegt ook ik, Kees van Amstel. Vluchtweg altijd vrij houden. En dat is ook kabberen. Ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja, zeker. Dus. Om genoeg de doen, zo te zien. Ja, nou, dan hebben we de veel nog. Ja, zeker. Dat heeft die allemaal. Uh, Boring Festival is daar vanavond in de grote zaal. En wat is dat... Dat is Boring Festival keert terug naar de binnenstad van Haarlem. Op 26 en 27 januari 2024, dat is vandaag en morgen. Opnieuw vult de stad zich met muziek, kunst, theater en nachtcultuur. Ja. Denk aan uitdagend theater in een historisch museum. Artistieke raves op onverwachte plekken. Moderne dans van de meest getalenteerde jonge makers. Ja. Ja, okay. Dus al binnen en buiten zijn, ja, in de ja. En in de schuur is het volgens mij ook. Ja. Dus ja. draaien geen films mee. Nee. Dus uh, dat is en, ook uh, nog. Zandvoort bewaren we voor straks. Zandvoort kunnen we voor straks bewaren. Ja, hoor. Want we gaan eerst weer muziek draaien. Daar zijn de mensen weer aan toe, denk ik. Uh, Rupert Holmes met hem. Oké, okay, terug naar Noordwijk, Zandvoort Nieuws. Ja, de agenda van uh, Zandvoort. Ja. Wat is er hier te doen? Nou, ja, natuurlijk heeft het museum nog steeds die ja, ja. Er staan trouwens op de boulevard van Ik Ik weet nooit hoe je het goed uitspreekt, hoor. Mm -hmm. Maar er staan hele leuke billboards met uh, tekeningen uit de jaren 30. Uh, oh ja, ja, dat is de zuidelijke boulevard, hè? Uh, dat is richting zuidelijke boulevard, het is middenboulevard. De middenboulevard, ja, oké, okay, ja, ja. En vanavond is Van Kessel live in de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulus Lood, zee, nee, nummer 9. Uh, een muzikale vrijdagavond bij de haven van Zandvoort. Kom je ook gezellig borrel of dansen met de Van Kessel live band. Uh, wil je daarvoor lekker dineren? Reserveer dan snel via onze website www.dehavenvanzandvoort.nl of wel. Dus, zaterdag 3. Februari Is uh, Wendy Moore live, akoestisch en een pluchtshow. En dat is in de Gypsy Bar in de Haltestraat 36 in Zandvoort. Zondag uh, 4 februari is Zandvoort Lacht weer. Een open mic met uh, Comedy Night. Uh, vergeet de sportcel en kom je buikspieren trainen bij Zandvoort Lacht. Open mic, Comedy Night. Sluit de week af met een lach. In een vernieuwde Amsterdam Beach Hotel. Sinds 2015 een feestje om mee te maken. Deze avond staand, staan er vier tot wel acht comedians op het podium. De avond zal in elkaar gepraat worden door een ervaren MC-presentator en dat is uh, God weet wie ook alweer. we nog wat? Nee, ja. ik heb hem op Facebook. Ik uh, laat het ja. je la straks weten. Zijn er nog kaarten voor volgende week? Denk je? Ja, denk ja. het wel. Het is niet altijd zo druk. Het is <coughs> niet altijd even druk, nee. Oh, oké. Okay. Dus, uh, wees welkom. Het is leuk. Ja? Ja, het is echt leuk. Oké. Okay. Ik ben uh, vanaf 2015, vanaf de eerste show, ben ik al elke keer, elke keer geweest. Elke keer, zo? Ja. En het is echt... Uh, ja, dat is wel leuk. Dan. Het begint om acht uur of... zo. Oh, uh, ja. <coughs> het begint om acht uur. Ja, ja van acht uur, tot, acht uur, tot uur, tien. Zo. ongeveer. Ja. Dat is leuk, ja. ja. En ook een gezellige zaal wel? Uh, de zaal kan beter. Weet je, eigenlijk gegeten, zouden het, ze ja. in de krocht moeten staan of wat oh, ook. Dat, ja, de, ja. dat het wat groter is. De, de amsterdam Beach is natuurlijk verbouwd en daar is de, het restaurant is een stuk kleiner geworden. Oh, oké. Okay, ja. Dus dat, uh, dat is wel jammer. Ja, heb je het wel eens gegeten? Uh, voor de verbouwing wel, ja. Oh, maar daarna niet. Ah. Daarna is het geen restaurant meer. Nee? Nee, het oh. is alleen nog voor uh, hotelgasten. Oh, oké. Okay. Ja. Maar er stond wel dat je... Oh nee, dat was, nee, nou, dat was bij de uh, bij van Kessel. Daar nee, kan ja. je komen dineren. Ja, ja. ja, ja. Al dingen dus, door elkaar. Je, bent, uh, je ja. bent nu gewoon alles bij elkaar aan het gooien, aan het husselen. En aan kijken wat eruit komt. Ja. <laughs> verwarring. <laughs> dus. dus je schept inderdaad verwarring. Maar nee, dat geeft niet. Nee, wij ben je goed in... wij breien jaartje. het allemaal weer recht. Ja, goed hoor. Ja Wel, toch? Ja, je wijzer geworden volgens mij. Ach, jongen, ik ja? ben zo wijs geworden in dat ene nachtje. Ene nachtje. Dat van gisteren op vandaag, want dat je echt denkt van, wat hebben ze net vandaan? Me en je was zo vroeg wakker. Ik ben altijd vroeg wakker. Nou, <laughs> ja, keurig. Dus. Nog meer goed nieuws uit Zandvoort. Uh, nog meer. Uh, de, de, de, de, de betonnen platen op, uh, op het vervuilde, komen op het vervuilde terrein van de parkeerplaats Zuid. Zal ik het voor laten lezen? Ja. Moet je me wel aanzetten? Hij staat wel. Oké, okay, maar hij uh, doet er eventjes over. Ja. Betonplaten op vervuild terrein naast P de Zuid. Het met asbest en zware metalen vervuilde overloopterrein bij parkeerterrein de Zuid... wordt met een scheidingslaag en betonplaten van 18 centimeter dik afgedekt. Daarna zal het terrein als parkeerplaats worden gebruikt, waardoor de capaciteit wordt vergroot tot 2000 auto's. Althans, als het aan het college van B en Amp, W ligt. Wethouder Martijn Hendricks hoopt dat de gemeenteraad volgende maand akkoord gaat met de kosten 1 miljoen euro. Afgraven en compleet saneren van de grond zou zo'n 10 tot 15 miljoen euro kosten. Ook de entree met slagbomen wordt tegelijkertijd aangepakt, waar nog eens 370.000 euro voor nodig is. Er komt een extra in- en uitrit met flexibele mogelijkheden, volgens Hendriks hard nodig om filevorming op en rond het ingenieurfriedhofplein te voorkomen. Het wachtershuisje wordt vernieuwd en er wordt gedacht aan een betere parkeerplek voor fietsen en deelbrommers. Enkele groenvoorzieningen en markeringen voor de parkeerplekken moeten het geheel completeren. Het speelveldje blijft bestaan, al komt dat wel op een andere plek. Het is handig om de werkzaamheden tegelijkertijd te laten uitvoeren, al dus Hendricks. Spreidingswet, de voorgestelde aanpak van p uit het overloopterrein, is al vijf maanden afgeschermd door hekken, betekent direct dat hier geen opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers kan worden gerealiseerd. Het college had een voorkeur voor deze plek, maar de gemeenteraad wilde wachten tot de spreidingswet. Nu die er vermoedelijk toch komt, zal de gemeente op zoek moeten naar een andere locatie. Zandvoort zou 65 asielzoekers langere tijd, vijf jaar opvang moeten bieden, zoals eerder in een regio overleg overeen was gekomen. Door de spreidingswet worden dat er vermoedelijk zo'n 20 minder. Daar gaan we ons wederom over buigen, al dus Hendricks. Hij wil benadrukken dat de vondst van asbest op het overloopterrein destijds niets te maken had met de eventuele opvang. Er is zelfs gesuggereerd dat het asbest er is neergelegd. Echt onzin, tot midden jaren 80 werd er bouw- en huishoudelijk afval gestort op deze plek, inclusief asbest. En dat is in juli aan het licht gekomen door het omboelen van grond door een vrachtwagen. Puur toeval toevallig is wel dat het asbest vorig jaar juli werd ontdekt toen de discussies over de opvang op p een hoogtepunt bereikten en de oplossing voor het asbest nu kort voor de beslissing over de spreidingswet wordt voorgesteld. Hendrix, echt, het is puur toeval. Het rapport waar we ons op baseren is van 1 december en er moet snel worden beslist. Ik hoop dat alle werkzaamheden kort voor de zomervakantie klaar zijn. Dan hebben we een grotere parkeerplaats voor 2000 extra auto's en wellicht nog meer door een logischer indeling. Het benodigde geld komt uit de parkeeropbrengsten en wordt over vele jaren afgeschreven. Hans Botman. Nou, dat is duidelijk. Hè? Ja, ja, toch? Maar het is toch ook een waterwindgebied, daar die duinen? Ja, maar en, en, en, en dan denken ze dat, dat asbest, wat, wat zo verwaait als de pest, niet in de rest van de duinen ligt. Ja, het verwaait niet, want het ligt nou onder de betonplaten, dus het ligt onder de grond. Ja, maar afgedekt, die ja. betonplaten liggen er nog niet, schat. Nee, maar er ligt nou wel. Uh, ja. Die hebben er nooit gelegen ook. Nee. Oh, maar de nee, niveau. maar het is wel zes meter diep of zo. Dus er ligt wel wat op inderdaad. Ja. Maar ze mogen er niet gaan bouwen, niet gaan graven, dat soort dingen. Nee. Maar ja, het water winnen, het water kan natuurlijk verspreiden. Dus uh, ja. Dat is volgens mij nog niet het laatste over gezegd. Maar oké. Okay. En we hebben nog wat van de Duimwachter, hè? Uh, we hebben nog iets van de Duimwachter. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. wie wat waar? Ba, de, de, de. Nou, die hebben we gehad. Biet. Oh Ja. Het is er, uh, ook een evenement van, uh, de, de, op 28 januari. Onder het genot van een drankje en een hapje. Met zeezicht natuurlijk. Gaan we graag met jou in gesprek. En vertellen we alle bijzonderheden over het project. We nemen, we nemen een, uh, en nemen wij je mee naar een nog beschikbare appartement. nieuwsgierig of wonen in de Duinwacht er ook iets voor jou is. Bezoek dan de, het Bietsevenement evenement tussen 12 en 3 uur. Ben je van harte welkom bij Strandpaviljoen Thalassa aan de Boulevard van Zandvoort? Je vindt Thalassa aan de Boulevard Bernard bij de afgang 1819. Oh, ik dacht dat het uh, zaterdag was, maar het is zondag. Het is zondag, ja. 28 januari. Een ja. Rare dag eigenlijk. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, waarom? Het is voor zondag. Nou. Waarom is er. Het... Vind ik een rare dag. Ja. Is het toch een mooie dag om een huis te kopen? <laughs> te kopen. <laughs> te gaan bekijken. <laughs> hele mooie dag, ja ja toch? Nou, we gaan toch. ook door met hele mooie muziek, een uh, oud nummer van de uh, Beatles, hè, van George Harrison, Blue Jay Way uit 69 of 70 zelfs van de uh, Magical Mystery Tour. Ja, ik luisteraars, dat was het weer. Wij gaan uh, lekker het weekend in. We gaan lekker weekend vieren. Het is mooi. en Zonnig weer, dus uh, hup, naar buiten toe. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Mooi jaar, bedankt natuurlijk. En nogmaals een geweldig verjaardag gewenst. Hè? Ik ga ik doen? Ga je dat doen? Ja. Maar eerst lekker naar buiten met uh, Charlie weer. Hè? Zonnetje uh, schijnt. Als het goed is, is hij niet met Charlie. Oh! Dus hij luistert niet. En hij luistert uh, het gedeelte, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, misschien dat uh, of, uh, Henry de Vond volgende, volgende week niet bij is, hè? Misschien wel, als jij er uh, niet bent. Ja, dan, precies, uh... ja. En volgende week hebben we een uitzending over uh, de duivel. Over 666, uh, Alles wat maar met de duivel te Bob, maken heeft. Of, of, nou ja, het zijn alle namen voor de duivel? Want... Duivel? Diablo? Duiveltje? Ja. Dus, uh, en heeft u nog uh, verzoeknummers? Nou, uh, ga naar onze Facebookpagina en schrijf het op. Okay. Dus uh, we zoeken alles bij elkaar. Dus Oké, okay, iedereen bedankt. En een prettig weekend met mooi weer. Hoi hoi. Doei doei. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.